Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De Rijksrecherche gaat kijken wie er heeft gelekt dat er een onderzoek zou komen naar oud-kamervoorzitter Ariep. Door het lekken moest Ariep in de krant lezen dat er een onderzoek naar haar was ingesteld... vanwege klachten over grensoverschrijdend gedrag. En het lekken van dat soort vertrouwelijke info is een ambtsmisdrijf, zoals dat heet. En daar kun je max een jaar cel voor krijgen. Intimidatie en vernedering zijn dagelijkse kost bij het tuincentrum Tuinland. Dat zeggen meerdere mensen die daar werken... Ze trokken bij RTV Drenthe aan de bel over de angstcultuur in het bedrijf. En het personeel zegt anoniem dat een van de directeuren erachter zit. Tijdens een OR-vergadering zei ze tegen een van de leden dat ze zijn kop van zijn romp zou trekken als hij tegen haar inging. Dat zegt ze trouwens wel vaker als mensen het niet met haar eens zijn. Een deel van het personeel is inmiddels vertrokken. En de directie van Tuinland geeft toe dat er bij vergaderingen wel eens werd gescholden. En zegt de werksfeer te zullen verbeteren. Oekraïnse militairen komen steeds dichter bij de havenstad Gerson. Het leger zou inmiddels twaalf dorpen in de buurt weer in handen hebben. In de stad zelf zijn nog altijd Russen aanwezig. Gisteren zei Rusland dat de troepen zich zouden terugtrekken uit Gerson. En een bekende Twitcher, Aidan Ross, is live gearresteerd... terwijl hij aan het uitzenden was op Twitch. Dat is een livestream-platform waar vooral gamers actief zijn. En te horen was hoe een SWAT-team zijn woning binnenviel. Here, shut the fuck up. We got swatted. Hey, we No, you guys didn't do that to me. Fuck. There, there's a SWAT team at my house right now, bro. I kan hear horen. Why? Why do why do, do this to people, bro? Ja, hij werd dus gezwat en dat betekent dat iemand een fake belletje had gedaan naar de politie en had gezegd dat er iets aan de hand was in de woning van de streamer. Maar dat was dus helemaal niet zo. Het is al de tweede keer dat het hem overkomt en daardoor werd hij ook even kort geband van Twitch. Krijg je nog het weer? Al de hele dag droog en het blijft vanavond ook zo. Nog een graadje of 10. De komende dagen ook. Zacht herfst weer. Morgen meer zon en dan iets warmer met een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De rest van de avond rijden er van en naar Schiphol. Veel minder treinen, dat komt door een beschadigde bovenleiding. De avondspits, die zit erop in onze regio.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 Want die gaan zo direct een aantal nummers laten horen. En er is er één die maakt hier overuren. En dat is Marcus van Dam. Want ja, je moet het eventjes stellen zonder Martijn Luijten. Want normaal gesproken is die er ook altijd een beetje bij. Maar dat zit er even voor vanavond niet in. Dus um, dat heeft alles te maken met uh, wat omstandigheden. Maar uh, goed, daar ga ik er niet al te diep op in. Um, nieuws betekent ook van het popfront van Fiep.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 So let me tell you something about a, well, I've something about a, I've something a place I've never seen before. I've only created before. It's kind of a I know, but It's I just don't know where to go. Lola wrote something in my eyes. Looking through it I was such a big fight.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 Ja, Bart was zo vrij om dat uh, een beetje te zeggen. Maar uh, dan heb ik dat al wat bij deze gezegd. Um, uh, even één ding, Bart. Uh, dat mag je gewoon door, door de microfoon heen zeggen. Uh, de EP heet Evergreen, hè? Toch? Nee, de EP heet Volume 1. Vol oh ja, tuurlijk. Ja. Ja. Uh, Evergreen staat erop als het Die goed staat is. Ja, dat was een van de singles. Zie je? Dat, uh, daarmee uh, word ik op het uh, verkeerde been. Dat impliceert, maar daar gaan we het straks over ja, hebben... Ja, dat, dat er ook nog een Volume 2 aankomt. Maar goed. Eerste nummer van vanavond uh, van Turmoil is... Fine. The gold. One, two, three. great Every last drop of their hope getting swallowed. How many wheels must break? How many shards will we pick up off the ground? This hurt.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 you lay your eyes on me You are the sweetest thing the world has ever seen The stars, they dangle Like from a string Our words get tangled now Let's see what it may bring What it may bring Weary-eyed traveler In a long black dress She tried to take a broken smile and leave it in the past Cracks still show, but barely so I guess I know That state of mind That state of mind It's kinda stupid if I'm on Before she's gone And I'll be standing in the rain Just as alone as I came. Let's pretend like we ain't waiting on The train that brings her home again tonight Weary-eyed traveling sure seems better than the risk to be let down. I hope you find some kind of way to rid yourself of your demons, girl. Come on, I know a place where they could run.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 Perfection. perfection. Oh, you blow off on your own protection, but you don't need it anymore. You spent so long in pursuit of perfection. Perfection. Remember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 Want die andere drie willen wel wat vertellen. over. Laat ik eerst beginnen bij jou, Jasper. Want er ging... Even de korte introductie. Turmoil is een Amerikanenband. Dus ja, dat zit meteen goed. Maar we zaten net met de soundcheck. En er zaten wat zweetdruppels bij jou op je voorhoofd. Wat is er allemaal aan de hand? Er ging even iets mis. Ik probeer mijn jack-kamer en mijn gitaar te drukken. En ik druk zo mijn hele jack-port in mijn gitaar. Dus uh, ja, dat is uh, knap lullig. Technical difficulty. Ja, precies. En vooral nu zijn we, het gebeurt nooit. En dan nu we op de radio moeten spelen, dan denk uh, je, uh, ja, dan uh, zoiets van een soort van... Uh, ja, wow. <laughs> Een beetje jammer eigenlijk. Een beetje jammer, beetje ja, jammer. Ja, beetje maar jammer. hij doet het. Hij doet specie. het, ja, ja. Met tape hebben we het ja. helemaal uh, aan elkaar kunnen plakken. Dus uh, als oh, dus goed. het geluid het geluid uit. Jullie zijn geen bent hè? Nee. Nee, nee ja, ja. Dat, dat toch helemaal ja. niet. <laughs> even over jullie, want dan moet ik even een kleine credit geven aan weer een radiocollega in het land. Dat is Maarten Verduin van Podium 1071 van Radio Woerden. RPL, ja, geloof ik. Mm -hmm. RPL-woede. Eh, want uh, daar heb ik jullie voor het eerst gespot. En toen dacht ik, is een leuke band. Nou, ah, dankjewel. Dank dan. dus, uh, dank hadden jullie daar ook uh, live op uh, getreden? Uh, ja, dat, uh, vraag dat gaat het aan jou, doen. Bart. Wat ja. zeg je? Sorry, uh, dat gaan we nog doen. Dat op uh, de 17e van december zijn we daar in de uitzending. Okay. Maar uh, Maarten die volgt ons inderdaad al een Heel lange een tijd. tijd hè, nou ja. ja, Dus eigenlijk sinds dat we echt de eerste single hebben uitgebracht... Is die al, uh, zijn we een soort van op zijn radar. En dat is natuurlijk uh, hartstikke tof. Ja. En, uh,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 Kijk ook even naar jou, Thijs. Jij bent de, de, de drummer van het. De herrieschopper. De herrieschopper. Nou, van nu, vanavond. Vanavond dat wel mee. Dat ja. van mee ja, ja. Um, even over, uh, over uh, jouw aandeel. Uh, ben je vanaf het begin of aan bij deze band? Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja, ja. ja het, ik, uh, We begonnen. Uh, Bart vroeg uh, tijdens de corona, of een beetje einde corona-periode. Mm. Vroeg hij aan mij of uh, we een, een koffer wilden gaan uh, opnemen. Mm. Met van. Uh,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 ja, die term is vooral, hebben wij erin gegooid omdat wij heel veel invloeden hebben. Mm. En het is eigenlijk uh, alles wat over de plas komt, dus zeg maar uit, uh, uit de United States. Mm. De, dat valt allemaal een beetje onder die Americana-vlag. En dus ja. dan heb je het over, over uh, rock and roll en uh, ja, Amerikaans volk natuurlijk. Dus weer anders dan Ierse volk. Mm. En, en country. En dat en, zijn eigenlijk oh, al die dingen ja. die we zelf te gek vinden om te luisteren. En ja. Dus dat komt er eigenlijk ook uit als wij gaan zeggen. is eigenlijk ook een beetje bluesy.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 crashing waves I feel the grace with every single move She came down in my life like a summer rain sudden but revived Never leaves my hand. done I like an evergreen, you're like an ever. Dat was uh, het uh, eerste nummer van het tweede blokje van twee. En nu komt het tweede nummer van blokje nummer twee. Yes. Volg je het nog een beetje thuis? Ja, denk het wel. I like the ghost. Like a ghost. Like a ghost. Dat is bijna oh. rekenen, trouwens, die oh. blokjes. Wat zeg je? Het is bijna rekenen, die blokjes. Ja, ja maar ook met het uh, goede titel erbij. Uh, oh, dus ja, het is like a ghost. Like, like a ghost. ghost. Yes. Right. One, two. One, two. The aces and the queen—it surely seemed to be my day. Sing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 quickly i got a